Vechtsporter Bader Hari wil schoon schip maken en zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat laat hij weten via zijn advocaten. Hari heeft bekend dat hij tijdens het Face Sensation White... in de Amsterdam Arena een man een klap in het gezicht heeft gegeven. Voor andere verwondingen van het slachtoffer is hij niet verantwoordelijk... zegt zijn advocaten. Hari heeft ook bekend dat hij in het uitgaansleven... een keer een kopstoot aan iemand heeft uitgedeeld... maar ontkent de mishandeling van een man bij Club Air... net als de mishandeling van een ex-vriendin.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 Ga voor meer informatie naar hollanddok.nl. Langs de lijn met Dione de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van donderdag 16 augustus... met als rode draad het vertrek... Cor van de Geest maakte vandaag bekend dat hij de Judo-bond gaat verlaten. Dat doet hij als er een opvolger is gevonden. Die moet dan hard aan het werk, want aan het einde van het Olympisch Judo-toernooi werd de noodklok geluid door diezelfde Cor van de Geest. Als er niks verandert op Judo-gebied, hebben wij over acht jaar geen medailles meer. Ik voorspel het je. En als wij wel wat willen, dan moeten die keuzes gemaakt worden. Ook Vernon, Anita en Robin van Persie vertrekken. De een gaat van Ajax naar Newcastle United. De ander gaat naar Manchester United en verlaat Arsenal. De club waarvoor hij in 257 officiële wedstrijden 120 keer scoorde. Van arriving! André Katz vertrekt binnenkort naar Engeland voor de Paralympische Spelen. De chef de mission heeft hoge verwachtingen van dat evenement. Er zijn 2,1 miljoen kaarten verkocht. Dus we gaan het werkelijk meemaken dat bij Paralympische atletiek... of Paralympisch zwemmen de stadions volkomen gevuld zijn. Straks een uitgebreid gesprek met André Katz. Verder aandacht voor de Holland-series. De finale van de play-offs in het honkbal Neptunus tegen Kinheim. Dit allemaal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. En om met dat laatste maar gewoon eens te beginnen, de Holland-series, de eerste wedstrijd tussen Neptune's en Kineheim Tel Plachar, hoe is het daar? ...in de serie Best of Seven... ...tussen Kinheim, de absolute underdog... ...en Neptunus de grote favoriet... ...voor het nieuwe landskampioenschap. In de negende inning zitten we met Kinheim aan slag... ...en de verrassende tussenstand van 2-3... ...in het voordeel van de Haarnemers... ...die op 0-3 kwamen... ...en in de zevende inning Neptunus lieten terugkomen... ...tot 2-3. Dat was op het moment dat David Bergman... ...de startende werper van Kinheim moest afgeven... ...tot dan absolute heerser op de heuvel... ...hield de slagploeg van Neptunus volledig in bedwang... ...maar moest toen twee punten toestaan en vandaar dat het nu spannend blijft in de slotfase. We zitten in die negende inning met twee honklopers voor Kinheim. één op het eerste en één op het derde honk en pas uh, en nog geen nullen. Dus mogelijkheden voor uh, Kinheim om de voorsprong wat te vergroten. Maar Neptunus heeft nog uh, de laatste beurt. We zullen zien hoe dit gaat aflopen in deze eerste wedstrijd van de Holland-series. Dat was Theo Plachard. Cor van der Geest heeft zijn afscheid aangekondigd... als technisch directeur van de Judo-bond. De vader van judoka's Elko en Dennis... leidt sinds 2001 de technische staf van de bond... en was de afgelopen vier jaar fulltime technisch directeur. Cor van der Geest, goedenavond. Goedenavond. Uh, wanneer heeft u die beslissing genomen? Ja, die heb ik eigenlijk een half jaar geleden al genomen. Oh. Uh, maar dat was natuurlijk niet goed... als dus ik dat voor de spelen had bekendgemaakt. Nee. Want uh, ja, wie gaat Corel opvolgen, dat is natuurlijk ook weer is toch een christieuze baan. Die iedereen misschien, of weer een aantal mensen willen hebben, er is allemaal geruis kunnen komen en ik wil er met een zo weinig mogelijk geruis naar de Spelen. En achteraf is dat ook wel uh, duidelijk, want uh, ja, we hadden alle krachten nodig om er nog uit te halen wat er uitgehaald is geworden. Ja. Waarom, waarom uh, hebt u dat besloten een half jaar geleden? Nou, omdat ik, ik ben acht, ik ben 67, uh, ik heb een hele visie voor de Julebond neergelegd en uh, dat, dat, daar kunnen ze in de volgende jaren helemaal mee verder, maar daar moet heel veel procesbewaking in doen en procesbewaking is heel hard werken, dat is gewoon een baan van 40, 50, 60 uur in de week en dat kan ik niet meer opbrengen. Nee. Dus is het ook beter dat iemand anders dat gaat doen. Nou, U hebt uh, min of meer de noodklok geluid hè, over het judo. Uh... Nou, niet alleen over judo. Hè. De noodklok gaat een beetje ver. Ik heb wel gezegd van... Ja, de Nederlandse sport. We zijn een klein land met, met heel veel ambities. Kijk, in Amerika kun je de 100 meter sprint... Dan ga je, je gewoon 30 mensen die ik laat komen. En de beste drie gaan naar de spelen. En dan gevallen medailles. Maar dat is in Nederland natuurlijk niet zo. Iemand die talent heeft... En het niet helemaal zelf. Die wil wel, maar kan niet genoeg opbrengen. Die heeft veel begeleiding nodig. En die begeleiding, ja, dat zijn mannenuren, dat kost geld. En daar, daar maak ik me zorgen over. Of we dat genoeg kunnen managen. Ja. Maar hebt u nu niet het gevoel dat u, uh, laten we het even bij het judo houden, dan de sport in de steek laat? Juist nu het misschien zo hard nodig is? Nou, ja, ja, ja. Volgens mij is in de hele wereld niemand onvervangbaar. Dus zeker, of het geeft niet. Ja, jij begint nu te lachen... want jij zegt met de uren en de zo. Maar we kennen elkaar natuurlijk vrij goed. Maar goed, voilà. Ik ben technisch directeur van de Judo. -Bond. Maar ooit moet dat ook gebeuren. En judo zit heel diep in mijn hart... En als het judo mij later nog weer nodig hebt, dan ga ik ook niet met heel veel toeters en bellen ga ik weg. Ik ga gewoon stoppen als technisch directeur. En ik hoop dat ik ook helemaal stop met het judo. Als judo helemaal vastloopt en ze hebben mij nodig, dan ben ik er altijd voor het judo, want ik heb natuurlijk ook heel veel aan het judo te danken. Ja. Ja, u heeft een... een nou, zullen we dan maar gewoon... Ik ga gewoon je proberen, koor van de Geest. Nou, dat vind dat, dat, dat je moeilijk, hè? Ja, dat vind ik best moeilijk, maar ik ga het toch doen. Nou ja, uh, ja een, prachtige wel, jou doen niet, een prachtige staat van diensten, koor. Uh, Is dat... Uh, ja, je zei het al, er, er moet een opvolg komen. Is dat een behoorlijk uh, zware erfenis, heb je je zo achtergelaten? Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat beschouw ik als een compliment... Uh, uh, die wordt niet zomaar aangewezen. Er zijn natuurlijk wat kandidaten. Ik ga daar geen grote rol in spelen. Uh, well, er zijn kandidaten die me allemaal dicht aan mijn hart zitten. En misschien komen er ook nog hele verrassingen tevoorschijn. Er komt een open sollicitatie. Dat zal toch in nauwe samenwerking gaan met het nrc want de herverdeling van de top 10 gelden, dus de topsoort gelden... Met, met, kijk, uh, judo is toch een van de acht bonden waar het nu weer medailles zijn gehaald. We hebben het niet goed gedaan om te spelen. Nee. Heeft er niets mee te maken dat ik wegga. Want dat heb ik een half jaar geleden bekendgemaakt. Maar we hadden natuurlijk drie, drie medailles moeten halen met, met een andere kleur. Dus we hebben het niet goed gedaan. Dat trekt mezelf wel aan. Maar ja, dat is ook weer judo. Als het goed gaat, dan ben ik de eerste die altijd zegt... Ho ho, rustig aan. Gemiddelde van twee en we zitten dan op een gemiddelde van drie. Dat, dat heb ik Nooit anders tegen het NOC gezegd. Maar ja, wat nu wat nu aan de orde is, is ja, ja de toekomst. En dat is niet eenvoudig. Dat weet ik. Maar, ja. maar, maar, maar maak eens een profielschets van, van de opvolger van Cor van de Geest. Nou, ik heb een uh, ik heb uh, voor 2013, 2016 heb ik een uh, heb ik uh, met, met een aantal mensen samen, maar ook met het NOC. ...heb ik een visie uh, geschreven hoe judo zich verder moet ontwikkelen. Uh, we zien dat de particuliere initiatieven het toch eigenlijk niet helemaal doen. Uh, dat wordt veel moeilijker dan toen ik het nog 10, 15 jaar geleden ook zelf deed. Het is dus bijna niet meer te betalen, niet meer te bewensen. Dus daar wordt een steeds grotere taak voor de judobond. De judobond heeft in plaats van 55.000 leden opeens, 50.000 leden... ...kan het ook absoluut niet helemaal meer trekken. Dus dat zal een keuze moeten worden van het no en de oftewel van de regering. Het grappige is, even tussendoor, dat de VVD en de Partij van de Arbeid zeggen allebei... nee, er moet meer geld ook naar Topsport. Maar ja, dan hebben ze het opeens weer over gebouwen. En ik denk, ja, jullie willen natuurlijk ook uh, de, de bouw uit de slop trekken. Maar het, het, het moet volgens mij alleen maar in Topsport is. en in, vooral in talentontwikkeling en in personeel. Daar moet het vooral naartoe. Dus die keuze zullen we, en dat is niet alleen judo... maar die zullen we in de hele sport moeten maken. Maar hoe moet nou die uh, opvolger eruit zien? Dus die opvolger, dat was hier ja, goed... Dat je me daar weer aan helpt te herinneren... Die, op, die opvolger, dat moet een proces bewaken worden. Die visie die staat er wel... maar nu moeten mensen hun werk gaan doen. En mensen moeten geïnspireerd worden en gecontroleerd worden. En dat is nogal een job... Dus uh, wij hebben vier steunpunten in Nederland en daar zitten er één in Heerenveen, één in uh, Eindhoven, Haarlem en Rotterdam voor de talentontwikkeling. En daar moet veel meer naar gekeken. Wat doen die mensen? Met welke talenten werken ze? Ook uh, uh, uh, uh, uh, uh, talenten die nog bij particuliere initiatieven zitten, die gaan we niet verder ontwikkelen. Want die moeten, die moeten gewoon keuzes maken, top voor is dus van 17, 18 jaar. Gelukkig hoeven we bij judo niet vanaf 12 jaar keuzes maken. Van 17, 18 jaar moet je keuzes maken. Maar en dan wie, moet je wie... echt fulltime programma, fulltime begeleiding hebben. Wie zou, wie zou een geschikte kandidaat zijn? Ja, dat, dat, dat, dat snap ik dat jij dat vraagt. En jij snapt ook weer dat ik daar geen antwoord op geef. <laughs> ik wil daar zoveel mogelijk buiten blijven. Ja. Is het moeilijk, ah, denk je, Cor, om buiten ja. het judo te blijven? Ja. Ja, dat wordt heel moeilijk. Maar, ach, ik heb een leuk gezin, zoals je weet... En de hele familie van de Geest zou ik niet meer echt in het judo... Al heb ik wel gezegd tegen... Want Elko, ik, ik ga mijn zaak... Dus de sportschool gaan we weer ergens herhuisvesten. Gaan we diep investeren. Elko heeft de ambitie om dat te doen. Maar ja, dan is hij meer ondernemer... Als dat hij dus uh, met top judo bezig is. Maar ik heb wel tegen Ruben Haukes, Ben Zonnemans... Maarten Aarens, Dennis van de Geest... Elko van de Geest, Koen van Ol. Dat zijn allemaal jongens die bij mij groot zijn geworden. Dat fantastische mensen zijn... Jullie hebben de erfenis van, van, van, van Haarlem. Jullie hebben de erfenis van het judo in Haarlem. En jullie moeten dat verder brengen. Ja. En dat weten ze ook. Dus ik denk dat al goed wel in goede handen is. Maar wie de technische directeur moet worden, ik weet het niet zo 1, 2, 3. Heb je wel een idee wanneer dat bekend moet zijn? Ja, want uh, ik heb gezegd dat nog niet de Olympische spelen op de rol... Want ik, ik, ik ken een paar mensen die dat heel graag willen... en die ook op de Olympische Spelen aanwezig waren. En, uh, dus dan moeten we allemaal... Wie dan, dan? Wie doen. dan? Nou ja, uh, Marjolein van Uren zou het bijvoorbeeld willen. Ja. En, en stel je voor dat men, in, in, in, in, dat men zegt... nee, Marjolein van Uren moet het niet worden. Dan zit ik met een coach die daar eigenlijk gefrustreerd over heeft. Nou, dat moest natuurlijk allemaal niet gebeuren. Uh, oh, een goede kandidaat, kan toch? Worden? Wat zeg je? Oh, een goede kandidaat. Nou, natuurlijk zou Marjolein een goede kandidaat zijn... Dat is niet aan mij. Nee, ik begrijp het. Ben ja, je wel weer een en, beetje en terug op aarde in? na het na, na debakel in Londen? Nou, debakel. Vind je dat daar niet een beetje ver gaan? Ah. Nou ja. Ja, ik vind... Kijk, Judo haalt vier jaar geleden vijf medailles. Toen heeft de pers mij bijna niets gevraagd. Toen had ik aan iedereen uitgelegd. De Boren Gravenstein. Die kwam toen op te spelen. Ja, net aan omdat uh, een meisje op de EK moest verliezen. Zo kwam de Bora uiteindelijk toch nog op de spelen. anders was er nooit een speler geweest. En die verrast ons met een fantastische zilver medaille. Zegt ook iets over de Bora natuurlijk. Toen haalden we vijf medailles, alles zat mee. Nu zat er bijna niks mee. Dan krijgen we twee derde, twee vijfde, één zevende. Ik zeg niet dat het goed is, het is absoluut niet goed. En de Bakel wil ik dit niet om, hè. Nee, Want duidelijk. wij zijn weer een van de acht bonden, die weer medailles heeft gehaald, zoals iedere keer weer. En wij, uh, die, die, ja, ja. Maar het is ook sport, hè, bij de 137 landen bij aan judo. En we hadden gewoon uh, gehoopt op meer, dat is het meer, ja, Cor van de Geest. ik ook erg. Ja. En iedereen, en dat komt door vier jaar geleden, maar, maar uh, ik, ik wist het wel. Maar ik heb uh, wel goed begrepen, ze, ze kunnen Cor van de Geest nog bellen in, uh, in de toekomst. Nou ja, weet je, ik ben geen eindje Davids. Ik ga ook niet met heel veel trompetgeschool ga ik weg. Want dan vind ik al dat ik helemaal niet terugkomen. Ik ga stoppen als technische directeur. Ik zeg niet dat ik de judo uit ben. En als het judo... Maar ik hoop nooit dat het meer nodig is. Maar helemaal vastlopen en zegt: Cor van der Geest... Potverdomme, ga ons helpen. Ja, ik ben groot geworden door het judo. Ik hou van het judo. Ik zal ze nooit in de steek laten. Heel mooi. Dankjewel, Cor van de Geest. Dankjewel. Dag. Hoi. Dag. De Scissor Sisters waren dat. I don't feel like dancing. Robin van Persie voetbalt de komende jaren voor Manchester United. Gisteren werd al bekend dat de clubs een akkoord hebben bereikt... en nu is het wachten op overeenstemming tussen United en de speler zelf. De overgang is nog niet helemaal rond, maar wel groot nieuws.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 Ja, het is nogal wat. Van Arsenal naar Manchester United. We praten met uh, Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van uh, voetbaltijdschrift 11. Kenner van het Engels voetbal ook. Goedenavond. Goedenavond, Dionne. Um, ja, Robin van Persie naar Manchester United. Allebei de teams uit Manchester waren geïnteresseerd, hè? Ja. Um, hoe wordt er gereageerd in Engeland op de keuze voor Manchester United? Nog dat zal ik maar zeggen, boven dan bij de fans van, van Manchester United, die zullen dat denk ik hartstikke leuk vinden. Maar bij Manchester City is met name Roberto Mancini, de manager, nogal boos dat de club het niet mogelijk gemaakt heeft om van Persie aan te trekken. Omdat eigenlijk Manchester City oneindig veel meer financiële mogelijkheden heeft dan Manchester United. Maar ze op dit moment toch ook een beetje de hand op de knip houden om later niet in de problemen te komen met Europees voetbal. En bij Arsenal hebben ze ongelooflijk de pest in. Ja, want Arsenal had eigenlijk veel minder moeite met City dan met United, hè? Kun je dat ja, nog een keer uitleggen? Ja, het zijn natuurlijk eeuwige rivalen. Dat is ook een hele grote rivaliteit dat het geweest tussen Arsène Wenger en Sir Alex Ferguson. Dat is een strijd die duurt al nou ja, zeker een jaar of twaalf, waarbij ze elkaar af en toe zeer zuur uh, bejegenen. Het allerergste vindt eigenlijk, vindt men bij Arsenal, en ze worden het ook letterlijk genoemd, het verraad van van Persie, dat hij de club op zo'n ontzettende grove manier in de steek heeft gelaten. Hij heeft nog een contract van een jaar. Maar hij heeft aan het eind van het afgelopen seizoen ineens een verklaring uitgegeven, terwijl hij nog volop in onderhandelingen was dat de club te weinig ambitie heeft... en dat hij daarom weg wil. En dat is een ontzettend kwalijk genomen, zeker omdat Arsenal op dit moment de club is... die de meeste aankopen heeft gedaan. He, ze hebben al de Duitse international Podolski gehaald... en Olivier Giroud, een Franse international. Dus eigenlijk heeft Arsenal zich uh, redelijk, uh, redelijk versterkt. Ja, maar en, op zich is het toch niet zo gek dat een voetballer verhuist... van de ene club naar de andere club? Nee, maar... Dat... Eigenlijk had iedereen een heel klein beetje gedacht dat het met Van Persie anders zou gaan. Hij is heel lang bij, uh, bij Arsenal geweest. Zijn voetbal past ook veel beter bij Arsenal dan bij Manchester United. Hij is 29 jaar. Uh, uh, hij heeft nog een contract van een jaar. Ze hadden eigenlijk op een gegeven moment, en dat hebben ze uiteindelijk dan maar niet gedaan. Maar er ontstond ook nog een beetje het idee van nou laten we maar gewoon een, een jaar nog bij Arsenal laten. En dan uh, nemen we het risico maar dat hij volgend jaar transfer weggaat. Dan is hij 30 en dan hebben we geval misschien dankzij hem nog uh, uh, Champions League voetbal. Kijk wat er natuurlijk bij komt is Van Persie. Hij ja, is natuurlijk in de afgelopen jaren ontzettend vaak geblesseerd geweest. Hij heeft uh, grote delen van vele seizoenen gemist. En Arsenal heeft hem altijd gesteund, altijd be betaald, altijd opgepept. En nu hij een heel erg goed afgelopen jaar gehad heeft en topscorer van, van Engeland geworden is, gaat hij ineens zo weg. En dat is, nou, dat is heel, heel zwaar aangekomen. Ja. Jij zegt zelf, uh, hij past eigenlijk beter bij Arsenal bij, ja, dan bij ja. United. Waar, waarom is dat? Ja, kijk, Arsenal speelt met, met afstand het mooiste voetbal van, van Engeland. Lijkt een meest op dat van Barcelona. Speelt ook niet met een echte spits. Hè. Iedereen loopt overal. Het is zo'n zo, zo, zo, zo tiki-tiki voetbal. En van Persie past er goed in. Hè. We weten van Nederland natuurlijk ontzettend goed dat hij geen echte spits is. En dat hij geen echte medevelder is. Maar juist bij Arsenal met die jonge spelers. Ze, ze speelt allemaal ook een beetje toch om hem in, in, in, in stelling te brengen. Waar dan ook in het veld. Dat past heel goed. Hij gaat, hier gaat hij natuurlijk een, een, een hele rare strijd aan. Met, uh, met Wolbeck, dat is de spits van het Engelse elftal. En Rooney, de andere spits. Dus in feite speelt Manchester uit in 4-4-2 opstelling. Spelen ze allemaal twee internationals. Dus hij moet maar even zien dat hij daar zich tussen gaat vechten. Bovendien heeft Manchester uit ook nog een Japaner aangetrokken. Van Borussia Dortmund. Voor nog veel meer geld dan van Persie. Die ook al een aanvoerder is aanvaller is en bovendien hebben ze ook nog de topscore van het Mexicaanse elftal, die Cazorito, die een beetje geblesseerd is geweest afgelopen jaar, maar een echte doelpuntenmaker. Dus het is eigenlijk nog niet eens zeker of hij nou wel een vaste plaats zou krijgen bij Manchester United. Maar, maar waarom denk je dat Ferguson het zo in hem ziet zitten? Waarom wil hij dat? Want meestal uh, neemt hij ook hele jong, wil hij echt jonge ja, spelers is, hebben? Uh, komisch vrij met wat hij gezegd heeft. Drie jaar geleden heeft hij gezegd, ik neem nooit meer, betaal nooit meer geld voor een speler ouder dan 27, nou voor Persie is 29, maar goed in de voetballerij uh, is een woord nou niet altijd echt een woord zal ik maar uh, zal, zal zeggen, ja hij heeft denk ik gedaan voor een deel omdat de, de mogelijkheid zich aanbiedt en voor een deel natuurlijk toch ook wel een beetje om de concurrentie te verzwakken en, en dat gebeurt, uh, de, de strijd ...om de topposities in Engelse voetbal wordt enorm groot. We kunnen maar drie ploegen zich direct plaatsen voor de Champions League... ...en een vierde moet dan nog van die play-off wedstrijden. Nou, we weten inmiddels, en dat is een blijvendje, ...dat Manchester City daarbij gaat horen. Chelsea is nu Champions League winnaar. Daar is ook fors geïnvesteerd. Die komen weer bij de top. Manchester United heb je dan. Liverpool is nu ook weer een beetje op weg naar de top. Dus als het tot de Hotspur eigenlijk ook. Dus als je de kans krijgt om concurrenten zijn beste speler af te pakken... Dan zit je er zelf hier een beetje beter voor. Ja, je zegt dat die, uh, die concurrentiestrijd tussen Wenger en Ferguson die is er. Hè? Of dat ja. gaat misschien zelfs wel eens op een wat onaardige manier. Ja. Hoe is ja, nou die verstandhouding tussen die, die voetbalsteden, tussen Londen en Manchester? Ja... Dat Londen met al die clubs is zo ontzettend groot. En je bent volgens mij ook bij de Olympische Spelen geweest. We weten het als geen ander. Dat is niet echt een voetbalstad. Dat is gewoon een, de grote metropool. Ik denk niet dat dat er wat, wat mee te maken heeft. Het is, het is echt gewoon de, de, de kans. Te, ja, een, een deal tussen twee... Twee grote clubs en twee enorme ego's van managers. Wat hier een beetje een rol speelt. Ja. Um, nog even naar uh, wat ander Nederlands nieuws uit het Engels voetbal. Hè? Uh, Vernon Anita uh, gaat uh, per direct uh, uh, ja. naar Newcastle United. Ja. Uh, de club heeft uh, overeenstemming bereikt met Ajax. Betaalt zo'n 8 miljoen euro aan de, aan de Amsterdammers. Um, hoe wordt dat uh, in Engeland gezien? Nou ja, dat is veel minder. Kijk, Liverpool is een, een, een club die die is weggevallen uit de absolute top. Uh, die is een aantal, twee, een jaar of anderhalf geleden zijn ze overgenomen door de Amerikaanse eigenaar van de Boston Red Sox. Die moeten weer helemaal een. een... Hoe zal ik zeggen, de club gaan saneren. De vorige eigenaars, dat waren ook Amerikanen. Dat waren er twee en die waren elkaar aan het tegenwerken. Die club heeft veel te veel geld betaald... voor veel te matige spelers. Dus dat is een enorm saneringsproces. Allemaal eigenlijk spelers... of heel veel spelers die niet goed genoemd zijn. Anita, ja... Weet ik niet of hij daarbij past. Dat zou een jaar geleden, als ik die vraag had. Als jij die vraag had gesteld, dan was ik een luid lach uitgebarsten. Want het was eigenlijk niet eens een basisspeler van Ajax. Hij heeft de tweede helft van de competitie erg goed gespeeld. In een, in een bepaalde rol. Een beetje de nummer 6 rol. Eh, met Nigel de Jong, zoals hij bij het Nederlands zelf speelde. En dat is misschien nog wel een aardige eh, tip voor uh, van Gaal om daar eens rekening mee te houden. Want zo goed ging het gisteren niet uh, met, met, met Nigel de Jong. Uh, Dianita heeft zich enorm, uh, enorm verbeterd de afgelopen uh, periode. Maar aan de andere kant is het een heel klein beetje, en dat speelt mee. En dat speelt eigenlijk een aantal uren later ook wel mee met de transfer van Asahili van Herenveen uh, ook naar Engeland. Uh, dat. Ja, want, want ik, ik, ik, ik ga dat nu een beetje door elkaar, want Asahili is natuurlijk naar Liverpool gegaan. Maar niet naar Newcastle United. En, en, en, Newcastle United. Ja. Wat ik eigenlijk wilde zeggen, in beide gevallen geldt dat, uh, dat het een transfer is van een zaakwaarnemer Mino Raiola. Die, uh, en ik, ik had ook gisteren nog aan de lijn ook de zaakwaarnemers van Martillon en die zegt dat als Jamino die haalt, uh, ja gewoon, uh, die wil er het allerbeste uithalen voor zijn spelers. Uh, die is uh, ongelooflijk tekeer gegaan. Die zegt gewoon, uh, ja, dit willen we hebben. En als je dat niet krijgt, vind ik een andere club. En die heeft een netwerk dat zo groot is dat het erg gelukt is om ACI bij Liverpool onder te brengen. En Anita bij Newcastle. En dat wou ik zeggen, voor, voor een club als Newcastle United is Anita wel een hele goede, uh, goede speler. Die zijn in opkomst en dat past hartstikke goed. Nou, duidelijk. Dankjewel. Jan Herman de Bruin van het uh, voetbalblad 11 onder andere. Dank je. Graag gedaan. We gaan eens even kijken bij Theo Plachard want de Holland-series zijn begonnen. Eh, eerste wedstrijd, hè? Hoe is het daar Theo? Ja, het zit erop. Het is afgelopen en het is een, mag je toch zeggen, verrassende 2-4 overwinning geworden voor Kinheim. Dat in de negende slagbeurt via Roy naar Rotterdam, Rotterdammer in Haarlemse dienst, de voorsprong van 2-3 naar 2-4 vergroten. En daarmee eigenlijk de wedstrijd op slot gooide. Het was vooraf een pitchersduel op papier tussen twee hele goede werpers, Markwell en Bergman. Beide internationals eigenlijk gewonnen op punten door Bergman, die ongenaakbaar was tot aan de zevende inning, de slagploeg van. En hebt u dus volledig in zijn zak had. En Kinnijn profiteerde wel van de onzorgvuldigheden aan de kant van Mark. Wel en de foutjes in het team van Rotterdam nam daarmee een 0-3 voorsprong. Gaf hij weg. Het werd 2-3 en in de slotfase liepen ze dus uit. En zo zie je dat de absolute underdog kinheim... want dat zijn ze tegen het oppermachtige Neptunus... hier toch voor een stunt, voor een verrassing gezorgd hebben. Maar voor Neptunus is er absoluut nog niks aan de hand... want de Holland-series gaan over zeven wedstrijden maar liefst. Maar dit stootje, dit, dit doet pijn bij Rotterdam. Zaterdag gaan we verder hier weer in Haarlem en zondag eh, in Rotterdam. En zo gaan we door tot er maximaal zeven wedstrijden gespeeld zijn. Voorlopig is de verrassing hier vanavond de 2-4-overwinning van mevrouw op de Tunis. Fijn hoor. Uit 1980. Stevie Wonder met Master Blaster. Terwijl de medaillewinnaars van de Olympische Spelen nog volop gehuldigd worden... stond in Arnhem alweer een volgende Olympische ploeg klaar. Op Papendal werd de Paralympische ploeg gepresenteerd. Die Paralympics worden van 29 augustus tot 9 september in Londen gehouden. Chef de mission André Katz is hier. Eigenlijk vlak voor vertrekken vlak voor het vertrek. Ik ga uh, zaterdag weg. Zaterdag weg. Zaterdag met een klein ploegje Noc en en uh, wij gaan zorgen dat uh, het gebouw waar de uh, de Nederlandse Olympiërs, net uitgetrokken zijn, uh, ja weer keurig netjes klaar staat voor de Paralympiërs. Moet er veel gebeuren nog? Nou, die Olympiërs maken natuurlijk een hoop troepen. Nee. <laughs> uh, maken ze het niet zelf schoon? Nou, uh, <laughs> ik denk dat dat uh, niet helemaal gelukt is. Nee, we hebben daar uh, um, een paar mensen voor uh, en de, we hoeven het nauwelijks aan te passen. Uh, uh, want NOCNSF noc -NSF, uh, heeft alles geregeld voor beide Spelen. Maar je moet even zorgen dat het allemaal netjes uh, voor elkaar is. Um, is het voor uw gevoel nu echt begonnen met die presentatie van de ploeg? Nee. Het, het, voor mij was het echt al 4,5 jaar geleden toen ik deze job aannam. Toen is het echt begonnen. Dus ik voel me een beetje zoals ik vroeger als zwemcoach... Je, je, je werkt naar een toernooi toe en het komt elke keer dichterbij. Nou, dat is nu ook zo. En de volgende fase is, we gaan naar de plek. Nee, dus voor mij is het echt al heel lange tijd geleden begonnen. Maar er is dus wel een nieuwe fase ingetreden, namelijk... Nou, nog even en dan gaat het echt gebeuren. Ja, zo'n zo, zo heel project begint als iets abstracts. En, en uh, je denkt, ja, dat, dat, uh, je op, de, op Papenals zie je ook zo'n aftelbord altijd. En, uh, och, het is nog 800 <laughs> dagen, maar ja, het is nu nog 13 dagen. Dat is, ja, het is echt nu reëel en, en we gaan naar Londen. Dus ja, een volgende fase. Hoe staat het met de ploeg? Hoe is het met uh, de mannen en vrouwen? Goed. Uh, hè, kwalificatie is uh, al een tijdje achter de rug. Dus nu is iedereen met zijn eigen uh, voorbereiding bezig. Uh, Londen biedt gewoon het voordeel dat je geen rekening hoeft te houden... met, met jetlags en met tijdzones. Uh, dus alle sporten doen hun eigen perfecte voorbereiding. De wielrenners zitten nu op Mallorca. Uh, de atletiekers gaan morgen naar Barcelona... Um, de zwemmers zitten in Spanje. En een aantal sporten op Papendal. Ja, dus we, we kunnen het helemaal naar onze hand zetten. Nou, geen al te gekke blessures. Uh, daar ben je natuurlijk op het laatste moment altijd wat uh, bevreesd voor. Dus ja, het, het ziet er goed uit. Ja, want er is niemand afgevallen op het laatste moment. Nee. Geen vervelende, uh, nee. Geen nee. vervelende nee. dingen gebeurd. Uh, ik klop even hier uh, op, het, uh, op, het, uh, op de desk. Want uh, uh, dat moet ook niet gebeuren. Maar uh, so far, so good. Ja. Wat is het... Het doel van de ploeg? Van u? Ja, nou, de, de sporters, hè, want die doen het. Ja, dat is uh, presteren. Um, uh, we bedrijven topsport en, en daar hoort, hoort gewoon bij... Uh, ja, medailles vergaren, het beste laten zien wat je hebt, uh, optimaal presteren. Uh, dus, dus het doel is uh, uh, scoren. Um, en beter dan vier jaar geleden? Ja, want uh, ja, we vinden van onszelf dat uh, de bonden hebben hard gewerkt aan uh, doorontwikkeling van de programma's. Ik, ik denk dat, uh, en ik heb het bij de overdracht ook gezegd, ja, het is de, de best voorbereide ploeg ooit. Ja, dat doe je niet voor niks, dat moet wel tot iets leiden. Dus beter dan Peking, dat is echt het doel. Nou, waar, waar baseert u dat op, de best voorbereide ploeg ooit? Nou, de, de ontwikkelingen in Paralympische sport gaan, gaan uh, heel erg snel. Um, en kon je um, twee, drie edities geleden in bepaalde sporten... nog met part-time programma's uh, goed, goed meedoen... dat is niet meer aan de hand. En uh, wij hebben na Peking samen met de bonden... echt een doorversnelling gemaakt in programma's als atletiek, zwemmen... rolstoeltennis, uh, tafeltennis, naar fulltime trainen... Uh, want anders dan, dan uh, gaat het niet meer ook niet in Paralympische sport nee. uh, Esther Vergeer is een, uh, een, een boegbeeld voor de Paralympische sport Zeker. Uh, al heel lang ja. bent u toe aan een nieuw boegbeeld, een ander boegbeeld... of misschien wel meerdere boegbeelden voor de Paralympische sport? Nou, dat laatste vind ik. De, uh, Esther uh, mag uh, heel lang boegbeeld uh, nog blijven. Zij is een unieke sportster uh, met een unieke staat van dienst. Maar het is wel belangrijk dat daarnaast ook andere Paralympische helden opstaan... en. Uh, uh, ja, zichzelf kenbaar maken aan het Nederlandse publiek. Want dat is wel iets wat we nodig hebben. Ja, en is dat iets wat ze doen met hun prestaties enkel en alleen? Of ook hoe ze zich verder presenteren? Mm, het begint met het eerste. Uh, als, je, als je niet presteert, dan sta je met lege handen. Dan heb je uh, geen, geen start, denk ik. Maar daarnaast moet je wel een verhaal hebben. Uh, uh, en ik denk dat veel uh, Paralympische sporters dat hebben. Uh, dus je moet je ook wel kunnen presenteren, zeker. Um... Misschien is een van die blikvangers uh, van die Nederlandse ploeg nu uh, Marlou van Rijn. De wereldrecord houdt ze op de 100 en 200 meter. Mist twee onderbenen en uh, dat levert haar uh, een bijna voorspelbare bijnaam op. De, de Blade Babe is het meest, uh, wordt het meest genoemd. van uh, ja, natuurlijk Afgeleid van Blade Runner, Oscar Vistoria is ongelooflijk groot compliment. Ik, ik ben toch wel een beetje fan van hem. Hij is, uh, hij is gewoon niet alleen omdat... Hij uh, bleed heeft, maar gewoon um, voor wat hij doet en dat hij mensen inspireert. En toch ook de aandacht trekt voor de Paralympische sport, dat is ook heel goed. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ben ik uh, zeker fan. Ja, want wat betreft die, die aandacht hè, voor de Paralympische sport? Zie je daar een stijgende lijn in? Nou, ik weet niet zo goed uh, waar de lijn is ingezet. Dus, uh, maar dit jaar zeker, zeker veel aandacht. En uh, het is ook leuk, want er komt heel veel sowieso naar de Paralympische Spelen toe. Dus ook uh, qua toeschouwers en uh, ja. Nou, dus ik denk dat het nu zeker dit jaar echt heel goed gaat en uh, dat er heel veel aandacht aan besteed wordt. Het is natuurlijk ook dichtbij. Veel mensen kunnen makkelijk daar naartoe komen. De BBC is makkelijk te volgen. NOS doet er heel veel aan. Dus uh, nee, dat is zeker heel goed. Met wat voor ogen heb jij naar de valide spelen gekeken? Ik bedoel, het is voor jullie een soort van generale repetitie misschien wel. Hè? Je kunt kijken hoe de sfeer is, hoe het eraan toe gaat. Met wat voor ogen kijk je daarnaar? Ik vond het heel erg cool om te zien. Ja, zeker als je ziet wat er allemaal op die baan gebeurde. Wat de fantastische resultaten daar gelopen werden. En, uh, ja, dat is ongelooflijk cool om te zien. En daar word je zeker, raak je daar zo geïnspireerd van. En uh, kijk je er misschien nog wel meer naar uit. Jij gaat daar de 100 en de 200 meter uh, lopen. Leg eens uit, wat is jouw sterkste, sterkste punt? Uh, nou, ik ging er eigenlijk in eerste instantie had ik hem gericht op de 200 meter, dus 200 meter is wel mijn, uh, mijn, uh, nou, mijn afstand, meer dan 100 meter. Ja, ik denk dat gewoon mijn, uh, uh, ja, god, ik weet het eigenlijk niet. Het, is, uh, het zijn allebei sprint, uh, sprintonderdelen, dus de snelheid zit er wel in en ik denk dat ik het daarvoor al van moet hebben. was is het met de zenuw Die zijn heel erg aanwezig. <laughs> ja, ik ben heel erg zenuwachtig, maar wel positief, positieve kriebels. Maar uh, ja, het mag voor mij echt morgen al gebeuren. <laughs> Ze moet nog heel even wachten, Marloen van Rijn. Is zij zo'n blikvanger? Ik denk wel dat ze dat kan worden. Uh, uh, ze krijgt een hele mooie kickstart nu. Ze heeft een hele aansprekende handicap in die zin. Het is interessant. Er zit technologie achter uh, haar uh, manier van lopen. Uh, rondom die protheses er zijn veel ontwikkelingen. En ze heeft een heel vergelijkbare uh, mannelijke uh, ja, atleet... Ja. Oscar Pistorius... Uh, dus het spreekt echt tot de verbeelding. De Blade um, Runner, ja. De Blade Runner, um, actief op de Olympische Spelen ook. Um, dus ja, zij kan um, uh, voor de komende jaren ja, een, een plek naast uh, Esther uh, krijgen. Dat denk ik wel. Um, bij de valide sporters uh, he, heb je te maken met hele zware uh, kwalificatieeisen, uh, Ook door NOC en NSF. Hoe is dat... Uh, <tosses> Bij um, Paralympische sporters? Ja, nou hetzelfde. Toen uh, in 2005 NOCNSF de verantwoordelijkheid voor Paralympische Spelen op zich nam, uh, was uh, een van de uitgangspunten. Ja, dan gaan we uh, de Paralympische sporters ook op dezelfde manier uh, behandelen. Uh, en dat betekent dat we toen een analyse gemaakt hebben uh, wat uh, inhoudt dat uh, een sporter... wil die naar de Paralympische Spelen gaan... minstens van top 6 niveau van de wereld moet zijn. Anders uh, ja dan kwalificeer je je niet. Dus de vertaling die we bij Olympisch hanteren als een reële kans op top 8... Uh, hebben we bij Paralympisch een reële kans op top 6. Nou zijn er uh, zoveel verschillende sporten, maar ook zoveel verschillende handicaps... Um... Begrijpt u dat dat moeilijk is? Begrijpt u dat dat ingewikkeld is om bijna door de bomen uh, uh, het bos nog te zien? Nee, ja, dat, dat begrijp ik heel goed. Uh, ik uh, uh, doe dit uh, 4,5 jaar en, en uh, ik, ik ben nu redelijk bij. Maar dat heeft me echt wel wat tijd gekost. En dat is ook wel een van de uitdagingen, denk ik, voor de gehandicapte sport. Om dat uh, simpel uh, naar het publiek te brengen. Uiteindelijk, als je je er een beetje in verdiept... dan zit het redelijk simpel in elkaar. Het probleem is een klein beetje dat het weliswaar op dezelfde leest geschoeid, toch wat verschilt per sport. Dus bijvoorbeeld Esther Vergeer in rolstoeltennis... gaan alle handicaps toch gewoon in die stoel en die spelen tegen elkaar. Dus een beenamputee speelt bijvoorbeeld tegen een dwarslesie. Maar in een wat... Ouderwetsere, nou dat is niet het goede woord, maar in een wat eerder ontstaan sport als zwemmen uh, is er een indeling echt in tien klassen. En is het inderdaad zo dat je op de 100 meter vrije slag 10 Paralympisch kampioenen hebt? En uh, ook bijvoorbeeld uh, heel veel wereldrecords. Terwijl het juist zo mooi is. Als dat ze spaarzaam, ja. ja. Nou dat, dat, dat uh, uh, zie je toch ook wel bij Paralympisch uh, in de atletiek al een beetje. Uh, uh, duidelijk de rem opkomen. Dus daar is de ontwikkeling wel een beetje aan het stagneren. Uh, in zwemmen uh, is dat nog wel aan de hand. Um, ook daar waren natuurlijk eventjes die, uh, die supersonische badpakken... Uh, eventjes die route in het eten gooiden. Um, ja, ik, ik denk dat dat gewoon een fase is... waar de valide topsport al doorheen is. Waar de Paralympische topsport ook doorheen gaat... Uh, en weliswaar in een hoog tempo. Maar je, je gaat daar doorheen. Dat, dat is mijn overtuiging. Ja. En hoe, kunt u aangeven in hoeverre die sport dan al, nou, laten we zeggen, geprofessionaliseerd is? Of, of ja, in welk uh -huh. tempo dat dan gaat? Ja, ik, ik ben daar heel erg van onder de indruk. Dus ik heb twintig jaar in het, in het Olympische zwemmen gebivakkeerd. En, en dus ook de ontwikkeling uh, in, in, in het zwemmen uh, meegemaakt. En die, die was groot. Uh, als ik zie, de, de, de snelheid van ontwikkeling nu is enorm hoog. En het komt omdat uh, we in 2012 leven... en alles op het gebied van technologie en expertise is beschikbaar. Ook voor de Paralympiërs. Dus uh, um, uh, analyses van, van starts, uh, lactaatmetingen, uh, ergonomische uh, tests... windtunnelmetingen, alles is er en wordt ook toegepast. Dus um, je ziet dat dat gewoon... Doordat het allemaal beschikbaar is, in een heel hoog tempo zich afspeelt. Ook omdat niet alleen Nederland ambitieus is... Uh, maar heel veel andere landen uh, diezelfde ambitie hebben. Dus dat die druk wordt alleen maar opgevoerd. Ja. Um, maar het, ja, ik noem het niet achterlopen op uh, reguliere topsport... maar het, het bevindt zich in een fase waar de reguliere topsport al doorheen is. Ja, Maar dan, dan zou het uiteindelijk ook, laat ik het noemen overzichtelijker moeten worden, ook voor de kijkers? Ja, nee, er zijn wel een paar sporten. Die moeten echt nog een, een, een reorganisatie toepassen. Uh, en wij proberen daar vanuit Nederland ook wel invloed op uit te oefenen... en daarin mee te denken. De welke uh, sporten bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld een aantal sporten als zwemmen, atletiek en tafeltennis... die kennen nog heel veel klasses. Ja. Um, en uh, je kunt dat nooit helemaal terugbrengen tot één. Want dat zou betekenen dat je niet... Ja, een breed scala aan handicaps kan accommoderen. Dat is niet de bedoeling. Uh, in ieder geval internationaal is daar weinig draagvlak voor. Uh, maar er kan nog heel wat um, veranderen uh, en, en ten goede veranderen. Daar ben ik eens. Voorlopig um, ja, weet ik wel dat het gewoon hartstikke moeilijk is... om op een podium te komen, in welke klasse dan ook. En je, en je moet gewoon hard, uh, hard aan de bak. Hoe is het eigenlijk met de aandacht... Nou, sinds vandaag uh, ben ik daar super positief <laughs> over. Uh, want vandaag op Papendal... Uh, um, ja, ik moet zeggen dat ik voor geen enkele activiteit... zoveel pers bij elkaar gezien heb als vandaag. Uh, et, nou, en ik was al positief daarover. Ik denk dat uh, uh, bij de Paralympiërs nu wel ingezonken is... dat je aandacht kun je niet afdwingen, aandacht moet je verdienen. Dus je moet... Uh, topsportbedrijven, je moet een positieve grondhouding hebben... je moet je sport kunnen verkopen. Um, en dan komt die aandacht wel. Um, en eigenlijk zien we dat balletje nu hard aan het rollen. Hartstikke vol, hè, de stadions? Hartstikke vol. Um, 2,1 miljoen kaarten verkocht. Uh, ja, dat, het gaat gewoon echt vol zitten met... Um, het bekende publiek, ouders uh, en, en, en kennissen. Maar ook heel veel nieuw publiek. Uh, heel veel Britten uh, hebben kaarten gekocht. Uh, konden, en misschien is dat een beetje geluk... geen kaarten krijgen voor uh, de Olympische Spelen. Die waren al uitverkocht. Of te duur. Uh, voor Paralympisch heel betaalbaar. En ja, 2,1 miljoen. Dat is wel uh, indrukwekkend. Uh, u hebt ook uh, de vlaggedrager bekendgemaakt. Hè? Speerwerper Ronald Hertog. Waarom hebt u voor hem gekozen? Nou, ik vind, ik vind Ronald um, echt een model staan voor de, uh, voor de Paralympische Sporter Anno 2012. Hij is uh, professioneel met zijn sport bezig. Uh, heeft heeft fulltime voor uh, sport gekozen. Hij heeft ook de, de faciliteiten van de Atletiekunie uh, met beide handen aangegrepen. Uh, en maakt daar ja, volop gebruik van. Um, hij heeft, nou, ik hoorde hem. Vier jaar geleden, eigenlijk de dag na Peking... wat zijn debuut was op, op internationaal podium... al zeggen, nou, in Londen ga ik het veel beter doen... en, en ik ga het, uh, het, het duidelijk doel. Nou, en dat, dat, die, die houding. En ook, uh, hij is jong... Um, en wij zijn naastig op zoek naar jong talent. Uh, we willen graag nieuwe mensen in de sport trekken. En ik denk dat hij daar ook een hele positieve rol in kan spelen. Hebt u eigenlijk uh, nu nog contact met Maurits Hendricks? Worden er nog vergaderingen belegd? Kan hij u nog wat dingen meegeven voor Londen? Zeker. Uh, ik heb Maurits vorige week uh, uh, in Londen gesproken. Uh, ik werk dagelijks samen met Maurits. Ik werk in zijn, uh, in zijn team. Uh, en ik ben... Uh, Vooral belast met Paralympisch, maar wij werken binnen NOC NSF echt samen uh, met elkaar. Uh, dus ja, we hebben contact. En uh, uh, alles ja, zijn bevindingen uh, zijn doorgespeeld. En uh, ja, we zijn daar ook goed op voorbereid. Maar, maar, geef me eens een idee. Wat, nou, wat... kijk, um, uh, natuurlijk doet de Londenorganisatie uh, verschrikkelijk positief over alles is fantastisch. Uh, en dan weten we toch, van, nou, in het dorp is weliswaar een zeer prettige sfeer. Maar uh, uh, de gebouwen, daar kunnen twee rolstoelen elkaar niet kruisen. En uh, uh, uh, uh, de wandjes, die zijn soms uh, ook wel wat dun. Dus je zult wel uh, uh, uh, uh, rustig moeten zijn in het gebouw en netjes uh, moeten gaan slapen. Uh, uh, dus dat zijn allemaal wel even handige dingen om even van tevoren uh, te weten... Um, en, en dus ja, voor ons heel waardevol dat de, de Olympiërs dat voor ons ja. Ja, uitgevonden en hebben. Misschien is het heel naïef van mij, maar ik zou denken... bij de Paralympische Spelen is alles zo perfect uh, aangepast voor gehandicapten. Daar hoef je je geen zorgen om te maken. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, we maken er ons ook geen zorgen om. Uh, het gaat erom dat het zwembad 50 meter lang is en, en, uh, ja. en de atletiekbaan... Uh, 400 meter, het zijn gewoon dingen waar je even rekening mee moet houden. Het is niet nieuw, maar we gaan hier geen aan houden. Nee. Dat, dat je uh, bij de Olympische Spelen, uh, het dorp is fantastisch... maar je ligt niet altijd even, even luxe. Uh, maar het is natuurlijk magistraal dat je gewoon met, ja, met duizenden van die mensen... bij elkaar in een dorp zit. Um, dus daar doe ik niks aan af. Um, maar je, je moet wel even je daarop instellen. We hebben uh, Maurits Hendricks uh, daar ook enorm mee lastig gevallen. Volgens mij vond hij dat zelf ook. Hij heeft gezegd, we gaan zoveel medailles halen. Wat zegt u? Nou, wij gaan ook zoveel medailles halen. Uh, Durft u een getal te noemen? Uh, nou, ik heb het vandaag al zo vaak genoemd. Dus dat, dat ga ik hier zeker uh, uh, wel herhalen. We hebben de 22 uh, gehaald in, uh, in Peking. Uh, waaronder vijf goud. En ja, het is ons vast voornemen uh, dat beter te doen in Londen. Um, en um, daar hebben we hard voor gewerkt. En, en dus dat, uh, daar gaan we voor. Ik wens u heel veel succes. Dank je. Aanstaande zaterdag, hè? gaat u. De, ja, dan ga ik. En 29 augustus, dan gaan we van start. 29 augustus tot en met 9 september, de Paralympische Spelen. Wij kijken nog even terug naar de Olympische Spelen. Friesland vierde vanavond uh, feest. In Heerenveen werd Epke Zonneland in het zonnetje gezet. Samen met meerkamster Céline van Gerner. Een eerbetoon dat begon met een rondrit met muziek. Natuurlijk begeleid door het blaasorkest rijdt hij dan met de auto door het centrum van Heerenveen. Epke Zonderland en aan zijn zijde Celine van Gerder. Ja, geweldig. Een held uit Herenveen is die wel, hè? Ja, hoor. Overal, over de hele wereld. Over de hele wereld, ja. Ja, ja vind ik wel. Ja, ik heb het helemaal gevalt, Van en... het begin tot aan het einde. En hoe was dat? Nou, dat is heel spannend. Ja, want dat het was helft. wel even killen, killen, killen. Wat <laughs> heb jij daarop staan, op dat bord? Um, Epke, help je me naar 2024. We hebben ook naar de Olympische Spelen. Ja. En wat ga jij dan doen voor toestel? Uh, het liefste de ringen. De ringen? Dan moet je toch bij Jury van Gelder wezen? Ja. Meneer, heb ik ook een held voor u? Ja, absoluut. Hij heeft het goed gedaan. Ja, ja. goud, zeg. Voor een man uit Heereveen. Ja, bijzonder hè. Ja. Klein plaatje. In feite een klein plaatje. En toch goud. Klein plaatje, zo'n grote sport. Ja, zo'n grote sport. Mondiaal gezien zeker. Met jongens in Nederland wat minder, maar uh, dat trekt nu vast aan. En wat denkt hij? Heeft hij talent, uw zoon? Hij heeft in ieder geval ambitie. Nou, dat is wel goed, hè? En hij heeft er veel plezier in. Dat is het belangrijkste. En wat kan hij leren van Epke, denkt u? Uh, doorzettingsvermogen. Ja? Ja. ja, Epke zet gewoon door, ook als hij een paar keer valt. En uh, dat kan hij leren. <totstuk> heeft u hem al gezien, uh, meneer? Ik heb hem nog niet gezien. Hè. Ik ben, was net even te laat. Oh. Bent u een beetje trots op Epke? Uh, ik vind het een fantastische vent. Juist omdat het uh, zo'n gewone jongen is zeer beschaafd iemand. Is hij nou eigenlijk voor de rest van zijn leven de held van Herenveen, Epke? Oh ja, zeker. Dat blijft uh, heel lang hangen. Kijk maar naar. Uh, uh, Toen Abel Lenstra. Ja, Zolang is dat vergelijkbaar? Abel Lenstra, is ja, wel, wel vergelijkbaar. Ja, ja. Dus er moet ook een standbeeld voor Epke komen. Ja, oh, dat komt je vast. <laughs> ja. Willen we Epke, dames en heren? Of zeggen we Epke, gaan maar terug. Oh, <tied> we Epke wel. Er is hij. Epke Zonderlands. <tied> Epke... We hebben allemaal bijzonder met jou meegeleefd en jij hebt ons laten genieten van je topprestatie. Sinds jouw afstroom hier, heb je vele varianten, hebben de revue gepasseerd. Wat dacht je van een Epke-menu? Een de herenfeetse epke Maar alle Epke-gekten op een rek, rekstokje. Epke, de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders willen je graag tot ereburger van de gemeente Heerenveen Je hebt veel meegemaakt de afgelopen dagen. Uh, wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Ja, dat was, uh, eergisteren uh, ja, eer was dat. Dat ik uh, geredeerd werd. Dat uh, ja, was echt een indrukwekkend moment. Uh, dat, best... dat raakte je diep, hè? Ja, ja ik had uh, eigenlijk weinig tijd gehad om uh, te beseffen wat er allemaal was gebeurd en uh, ja, wat je hebt gepresteerd eigenlijk. En uh, ja, als je naar thuis komt heb je iets meer uh, rust en uh, ja, dan komt het langzaam naar boven. Maar uh, ja, dat is uh, zo'n bijzonder moment eigenlijk dat je, dat, uh, dat je zo gewaardeerd wordt en uh, ja, dan, uh, dat raakt je sowieso wel. En, uh, ja, goed, uh, toen kwam alles even naar boven. Ja. Ja. En dan word je hier gehuldigd in je eigen stad. Uh, ja, dat is toch ook wel iets speciaals denk ik zo hè? Ja tuurlijk. Uh, die huldigingen waren al heel bijzonder. Alleen ja, hier staan we gewoon met z'n tweeën, Celine en ik, en uh, iedereen is uh, hier voor ons... Uh, uh, ja, opkomend dagen. En uh, ja, dat is wel heel, heel speciaal. En uh, het is ook superleuk dat je veel bekende mensen natuurlijk ook hier uh, in het publiek ziet. Dus uh, ja, het is wel een mooi feest. Word je zomaar Ereburger van Ereveen? Ja, ook nog. Weer een, uh, weer een grote waardering. Dus uh, ja, het kan niet toch. Ja. Ben je onderhand ook niet toe aan een beetje rust? Ja, nou ja volgende week komt er wat meer rust in. je uh, gaat deze... op vakantie, hè? Ja, klopt. Ja, de, deze week weet je gewoon dat uh, als je succes hebt... dan uh, er is dus de hele week volgepland en het uh, ja, zou allemaal uh, misschien ook wel omdat je weet dat je volgende week uh, rust krijgt, daar uh, ja, kun je er uh, heel even van genieten. Dit zijn natuurlijk fantastische momenten. Hey! Nou meneer, zag u hem toch nog hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, ik hoorde net dat ze het in Lemmer weer anders doen, maar dat doen ze met een bootje. Met een bootje. En dan kun, kun, uh, kan iedereen hem zien. Het is een beetje massaal dit, hè? Dit is, ja, maar goed. Dat heeft ook zijn bekoring. En nu hoort een bijdrage van Edwin Cornelis. Het is dus zeker niet de laatste huldiging van Epke. Nu is hij ereburger van Herenveen. Dit was uh, Langs de Lijn van donderdag 16 augustus. Het Oog op Morgen gaat straks verder. Wordt gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Ik wens u een prettige avond.